Uur. Dit is Amber Brands. Voorzitter Heerts van de FNV vindt het een goed plan... om van 5 mei een officiële vrije dag te maken. Hij gaat het onderwerp aankaarten in het overleg met de werkgevers. Heerts reageerde op de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... om van Bevrijdingsdag een vrije dag te maken voor iedereen. Volgens Heerts is het van belang om te vieren dat wij in vrijheid leven. De FNV-voorzitter vindt wel dat de viering van Bevrijdingsdag... voldoende inhoud moet hebben. Minister Schultz opent aan het eind van de middag een vergelijkingssite over rijscholen. Deze rijscholenkiezer moet het makkelijker maken om een goede rijschool te kiezen. Het ministerie en de brancheorganisaties hebben al langer zorgen over de afnemende kwaliteit in de rijschoolbranche. De BOVAG zei eerder dat steeds meer onfrisse figuren een rijschool beginnen... Op de site kunnen klanten ook hun mening geven over hun rijschool. Er bestaat al een andere site, het onafhankelijke rijschoolregister. Deze site is niet blij met een nieuwe concurrent. De eigenaar beschuldigt de bouwers van de rijscholenkiezer van Plagiaat. Shell Moerdijk ligt zeker tot het einde van het jaar stil. Dat komt door een stoomlek vorige week. Het lek ontstond in een fabriek waarin stoom wordt opgewekt. Nu die fabriek stil ligt, kunnen ook de andere fabrieken op het terrein niet draaien. De fabrieken worden nog enkele dagen afgefakkeld om gassen veilig af te voeren. Shell produceert in Moerdijk grondstoffen voor plastics. Shell wil niet zeggen hoeveel schade het stoomlek heeft veroorzaakt. Samsung heeft een slecht kwartaal achter de rug. De winst is met 60 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt door de toenemende concurrentie op de markt van mobiele telefoons. Samsung verkocht wel iets meer smartphones, maar tegen een lagere prijs en met veel hogere reclamekosten. De winst daalde met 3 miljard euro. Dat is de sterkste daling sinds 2009. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer en zware windstoten. Verder veel wind, en het wordt nog een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Weinlandswaan bij de ANUB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Navier bij 1 Brugge, 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Pathoeverdorp 3. A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en Knoop en Lunette 4. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkem en Lexmond 4. Vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en Hilversum 4. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze single van Daryl en John Oates, je hoorde Out of Touch. Welkom bij het uur van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Nou, de actualiteit is, ja, die gooit het schema een beetje in de war... maar daarvoor is het ook actualiteit. We gaan allereerst om kwart over vier voor het eerst schakelen met Dolly Tempierik, want die is voor ons aanwezig in het wapen van Zandvoort... want binnen nu en een uur zal uh, een boekpresentatie plaatsvinden... en dat gaat allemaal over onze dorpsgenote Rika Janssen... Uh, beter bekend als Zwarte Riek... die volgende week hopelijk 90 jaar hoopt te worden. En die boekpresentatie door, is geschreven de boek is geschreven door Kees Rutgers. Dus eerst, allereerst gaan we om kwart over vier met Dolly schakelen, schakelen... en wellicht om kwart voor vijf voor een tweede maal. Wat blijft in ieder geval wel staan? Uiteraard het dier van de week om half vijf... en die luistert naar de naam Floy. En uh, wat gaan we nog meer door? Eerdivisies gaan we natuurlijk ook nog voor u de volgen. De straks de eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Dus genoeg redenen om te blijven luisteren naar ZFM, uw lokale radio. De mensen die bij de boekpresentatie aanwezig willen zijn... haast je dan naar het wapen van Sanford aan het Gasthuisplein. En wij gaan ze dadelijk met het Gasthuisplein contact opnemen. Daar is Dolly Tempirik te plekken. Okay, Was, uh, Jet Rebel en ontap of the world. Zodanig gaan we naar Dolly, maar eerst deze van de Sugar Hill Gang. I said The hit de hit de hip, de hip, it, hip, it, hip, it, hip, it, hip hop, you don't stop the rocket to the Bay Man when you say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.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 Zometeen gaat in het uh, wapen van Zandvoort de boekprestatie uh, over het uh, boek van. Uh, nee. Over het leven van. Ja, precies, uh, van uh, Rita Jansen. Oftewel Zwarte Rieke uh, beginnen. En uh, ja, ik wilde, ik wilde schakelen naar Dolly Tempiri, maar uh, die is er even niet, geloof ik. Dus, nou, we, we, we doen even wat anders, toch? In, in de tussentijd zoeken we op. Of niet? Ja, dat vind ik ook. Geen probleem. Ik uh, zoek wel even wat op. Wacht, wacht even. Ja, blijf maar proberen. Nee, nee, nee. nee. We hebben geen verbinding meer. Hé, hey, wat vreemd. Dat is inderdaad vreemd. Maar goed, uh, niet uh, onverlet. Over, blijf het maar proberen, Rob. Je weet maar nooit uh, of het nog uh, lukt. Uh, ja, nou ja, ik, ik hoor ik hoorde wel, maar niet echt heel erg goed. Maar daar is Dolly. Dolly! Dolly! Nou. Zo'n sprietje van niks Zo'n sp sprietje sp van niks. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat? Nee, nee, nee, nee. Het gaat, uh, gaat even niet lukken, de verbinding. Gaan, gaat Dus uh, even. We, we, gaan, we gaan gewoon nog even een plaat draaien, Ombert-Jan. Dan gaan we het zo dadelijk weer even proberen. Hier is German Stewart. Van uh, Jermaine Stewart. Ja, we gaan eens even naar het uh, Gastensplein, naar het Wapen van Zamvoort. Daar is uh, Dolly Tempierik bij de boekpresentatie ja. die, die daar vanmiddag plaatsvindt. Met een geweldige verbinding. Fijn dat ja, je, kijk fijn, eens aan. Fijn dat je er weer ja. bent, Dolly. Ja, we zaten helemaal klaar, maar we waren even in het restaurant gezeten. Omdat het uh, vrij druk aan het worden is hier. Dus Kees en ik zijn nu vrolijk naar voren gerend met z'n tweeën. En we zitten nu heerlijk op het terras. Kijk, helemaal goed. Het ligt beetje, en... dus kan best. Ja, heerlijk. We zitten hier hartstikke goed. Maar ik zit hier dus met Kees Rutgers... de schrijver van het boek over Rika Jansen. Kees, jij bent, uh, je komt uit een, uit een journalistenvak, hè? Ja, In al 42 jaar bij de Telegraaf gewerkt. En uh, ja, uh, daar heb ik wel uh, leren schrijven en uh, ja, reageren enzovoort allemaal. Dus ja, het zit me wel in, uh, in mijn genen eigenlijk nu. Ja, want het is ook geen korte tijd geweest dat je gewerkt hebt, hè? Hoe, hoe lang ben je in, bij de Telegraaf aan het werk geweest? Nou, dat is 42 jaar geweest, vanaf mijn 17e. Dus, uh, en ik ben met mijn 60 mocht ik weg. Dus, uh, nou ja, een leven lang uh, Telegrafer geweest. En in je vrije tijd ik zwierf je veel rond in de kroegen van Amsterdam, heb ik gehoord. Ja, goed, in de beginperiode zat de telegraaf natuurlijk in de binnenstad van Amsterdam. Dus de Nieuwe Zuidse Burgwal en de Spuistraat, daar had je zo veel leuke kroegen. En daar kwam je elkaar allemaal tegen natuurlijk. Hè? Want je moest toch wat doen om de tijd af en toe te doden tussen alle verhalen door. Nou heb ik begrepen dat je een vervent liefhebber bent van het Amsterdamse levenslied... Dat is daar geboren, neem ik aan? Ja, nou, vanaf mijn jeugd natuurlijk eigenlijk al. Ik woon in de buurt, tegen de Jordaan aan. En ja, dan krijg je het met de paplepel ingehoord als je vader en moeder er ook van houden. Dus ik ben al op jonge leeftijd al gaan zingen eigenlijk. En ja, het Amsterdamse Levenslied, dat, is dan, uh, ja, dat hoor je niet anders. Dus dan vind je het zelf ook leuk. Ja, want je hebt zelf ook een nummer gezongen hè? en uitgebracht. Ja, we hebben twee jaar geleden, zegt Kees, uh, een paar vrienden bedacht. En dat is een toevallig klein hitje geworden. Dus dat was, uh, ja, heel leuk. Ja, dat was zeker een leuk liedje. Maar vandaag ben je hier, heb je allemaal mensen uitgenodigd. Want er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Ter ere van de 90-jarige verjaardag uh, wordt er een boek overhandigd... straks aan Zwarte Riek, over haar leven... Hoe is dat zo gekomen, dat idee? Nou, Rika Jansen kwam op een gegeven moment uh, naast me wonen praktisch. Twee huizen verder. En uh, nou, we kwamen in gesprek en uh, nou, we ontdekten dat Rika Jansen was. En uh, ja, ze begon te vertellen van... ik zou eigenlijk wel graag een boek over mijn leven willen hebben. Want ja, ik heb zoveel te vertellen. Ik zei, nou Rik, uh, als je het uh, leuk vindt, wil ik dat voor je opschrijven. Ik ga wel naar je verhaal luisteren. Nou, dat hebben we gedaan in een aantal sessies. Uh, en uh, uiteindelijk is daar nu een boek uitgekomen. En daar zal ze wel trots op zijn, want haar zus had al een boek over haar leven. Het leven van Maria Zamora, de artiestenaam van Maria Jansen. Ja. En nu dus onze eigen Zandvoortse Rika Jansen dus, hè? Ja, nee, daar is ze heel trots op. Ze heeft het lang tegengehouden, want ze zei... ik maak nog zoveel mee in mijn leven, dat, uh, dat boek noem ik nog even wachten. Maar ja, ik zeg Riek, nou word je 90 en wil je het zelf meemaken... dan moet het nou toch wel uitkomen. <laughs> nou, dat zag ze dan ook al in, dus vandaar dat het nu klaar is. Nou, fantastisch. Ik ga Kees bedanken voor de toelichting. Want uh, het kan ieder moment gebeuren dat Rika Jansen hier aankomt. Die wordt nu opgehaald. En dan uh, gaat ze lekker aan een tafeltje zitten. En dan gaan we wachten op Mick Harren die het boek gaat overhandigen. Ja, nou, Ik uh, wens je een hele fijne middag. Een hele goede verkoop, Kees. Dankjewel. Ja. ja, bedankt. <laughs> Oké, okay. nou, zoals jullie dus horen komen vandaag uh, een heleboel mensen naar de presentatie toe. De boeken zijn vandaag te koop. Ze kosten 18,95 per stuk. En let wel, als het vanmiddag gekocht wordt... dan kunt u het nog laten signeren door uh, Rika zelf. Dus dat is echt alleen uniek vanda vandaag. Dus kom allemaal naar het wapen van Zandvoort. Zou ik zeggen. Ja, natuurlijk. Het is dus een unieke gebeurtenis, mensen, in het wapen. Ja, je zegt er komen heel veel mensen naar het, naar het wapen. Is het nu ook al uh, volle bak daar? Het, het begint aardig vol te lopen. Gewoon gezellig vol. Erg leuk. Nou, dankjewel Dolly. En uh, we komen straks. Uh, dank. We komen straks nog een keertje bij je terug. Gezellig! Oké, okay, tot straks. Dag dag. Hoi. dat was de single van de Breakfast Club uit de jaren tachtig, de Ride on Track bij CFM. Het is bijna half vijf geworden, dus raar krijgen krijg je het van de week hoor. Maar we gaan eerst even kijken naar de standen in de Eredivisie En dan uh, hebben we het over de wedstrijden die tot nu toe vandaag gespeeld zijn. Het zijn een drietal wedstrijden en daar hebben we de eindstanden van voor je. Ja, de wedstrijd die om half één al begon was PSV thuis tegen Excelsior... Ondanks uh, het feit dat uh, Cocu naar de tribune werd verwezen... en een speler een rode kaart ontving, won PSV met 3 tegen 0. En dan gaan we naar de tweede wedstrijd van vandaag kijken. Feyenoord tegen FC Groningen. Even je oren richten, Albert-Jan. Ja. 4 tegen 0. Hoeveel is het geworden? 4-0. Nou, dat heb je nog niet moeten zeggen. <laughs> en last but not least, AZ-FC Twente. Toch nog een spannend slot, want uh, ondanks dat AZ al redelijk vroeg op een 1-0 voorsprong kwam... Boog FC 20 gedurende de wedstrijd de zaak om tot een 2-1 voorsprong te komen tegen AZ. Maar AZ wist in de, in de eindfase nog gelijk te trekken. Dus het is een 2-2. Een puntendeling dus. De spanning stijgt, want ze dadelijk over een kwartier gaat starten. De wedstrijd van uh, dit weekend... Ajax tegen Pax Zwolle. Ooit gedacht dat dit een topper zou zijn. Hè? Een topper, Geweldig. ja. Kort voor vijf. Ajax tegen Pek Zwolle. dat dadelijk het dier van de week. Maar eerst deze van Clean Bandits. Niet de nieuwe single, maar wel een hele grote hit is dit geweest. Hier is I Rather Be. Oh, oh, oh. We're a miles from We have tried be Dag bij CFM en je eigen lokale omroep. 24 uur per dag muziek en informatie. Jorik Clean Bennett en A Rada B. Het is tijd voor het dier van de week. En dan hebben we het over een kater en wel Floy. Floy is een mannetje, hij is kortharig en de leeftijd wordt geschat tussen 4 tot 8 jaar. Uh, hij kan niet bij katten en of hij bij honden kan, is onbekend. En uh, liefst ook geen kleine kinderen, zoals kinderen vanaf een jaar of 12, dat wil prima. Hij is geholpen en heeft geen speciale zorg nodig. Maar hij wil wel graag naar buiten en vindt aanhalen ook prima. Floy is namelijk een vriendelijke speelse kater. Hij is vriendelijk naar oudere kinderen. Hij houdt niet van optillen of op zijn buik aaien. Hoewel hij buiten goed met andere katten omgaat... wil hij binnen het alleen recht hebben. Dit is de reden waarom ze hem niet bij andere katten in huis plaatsen. Floy verblijft momenteel in het dierenhuis. Kennenmaland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Anders kijk even op wwwdierentenhuis Tot zover het dier van de week. Nou, Straks nog uh, gaan we weer contact opnemen met Dolly Tempierik. Vandaag gaan wij zich bij het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. De boekpresentatie van het boek over Rika Jansen, oftewel Zwarte Riek... zometeen om kwart voor vijf. Goed zo, uh, albert En op de maat, hè? Ja, keurig op de maat. Keurig dankjewel, op dankjewel. de maat. <laughs> Gloria Estefan, we horen samen met de Miami Saan Dat was de bad boys. We hebben nog even een kort berichtje, plaatje, en dan snel naar Dolly. Ik zal proberen het kort te houden. Uh, gisteren is uh, de uh, Volvo Ocean Race begonnen. Waar heb ik het dan over? Over een zeilwedstrijd met Formule 1 zeilboten all over the world. En die zijn gisteren begonnen met een, uh, een race, een import race... bij de start in Alicante, Spanje. En die hebben dus een, uh, het zijn dus zeven teams uh, die dan de hele wereld gaan overvaren. Zeilen. En die hopen dan, en dan we kijken even op het schema... die hopen dan op 27 juni 2015 te finishen in Götenborg. Zo hé! En vlak voordat ze naar Götenborg zullen aankomen daar op uh, de 27 juni 2015... Dan hopen ze ook nog, hebben ze ook nog even een pitstop in Den Haag, Scheveningen, kan ik beter zeggen. Om even de repatriëring te regelen. Maar die telt verder niet mee voor de race. Maar ze gaan er niet. Ze zijn dus gisteren gestart met de importrace race in Alicante. En het Nederlandse team, dan heb ik het over team Brunel, is daar als vierde geëindigd. En ze hebben daarmee vier punten voor het algemeen klassement gescoord. Winnaar werd een gecombineerde team van Turkije en Amerika-team. Alvimendisa, dat is ook een deels Spaanse bemanning. Uh, en uh, die, zijn, oh, die zijn als laatste geëindigd. ik moet zeggen dat Team Vestas en Denmark, die heeft zeven punten. Maar goed, gisteren was dus de import race. Naast dat u de CFM-app al heeft gedownload... adviseer ik alle zeilliefhebbers ook de app van de Volvo Ocean Race te downloaden want u kunt de hele reis kunt u volgen met prachtige videobeelden van deze schitterende zeilboten. En niet alleen op de Nederlandse boot zijn de Nederlanders vertegenwoordigd ook op de andere boten diverse Nederlanders. En dit jaar voor het eerst trouwens Albert-Jan... Alle boten precies hetzelfde. Klopt, je ja. bent goed geïnformeerd erop. Ja. Nou, applaus, joh. <laughs> Dit is helemaal... Zo, zo meteen, we? Meteen gaan we naar Dolly. <laughs> Ik heb mijn huiswerk gedaan. Heel goed. Hier is Anders Nielsen en Sansa Tequila. What the sh- Tomando mi mojito, imaginando que donde vengo después del viaje y que abrazo mi amada. Het porí del mar Me debo Dit was de verbinding wel goed. Maar we gaan proberen contact te krijgen met het uh, wapen... waar Dolly nog steeds aanwezig is bij die boekpresentatie, Dolly. Jongens, horen jullie mij? Ja, luid en duidelijk. Ja, want het wordt nu erg lastig, hoor. Het is uh, hier... Uh, je hoort het waarschijnlijk wel over de radio. Een, een gezellige boel met Amsterdamse muziek. En ik zit hier nu naast... Uh, Rika Jansen, zwarte Riek. Nou, je weet niet wat je ziet. Ze ziet er goed uit. Nou, ja echt? Nou ja, hoor. Met een beetje smink doe je veel hoor. <laughs> Ze vindt het zelf meevallen. Ja hoor, ja. Mevrouw Jansen. zeg Rika tegen mee. Rika. Rika, hoe vind je het nou dat deze dag is gekomen? Nou, hartstikke fijn. Daar hebben we twee jaar naartoe geleefd. Want het boek zijn we eigenlijk al twee jaar mee bezig. En het ging altijd maar niet door. Dan was ik weer ziek en dan was ik weer misselijk. En dan nee, ik wil het niet meer, ik wil het wel. Maar nou die dag gekomen is, ben ik toch erg blij ermee, hoor. Ja. ja. ja. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik moet het zelf nog zien. Dus. Dat wordt spannend. Dat wordt spannend, ja. Af het wel naar mijn zin is, hè. Ja. Af, af- en aankeuringen maken. Nee hoor, nee hoor. <laughs> ja, maar u, u vertelde me net had, wel. U, had, u had, heeft jij, in het ziekenhuis he? gelegen. Jij, hè? Jij, jij, en u zei, ja, het boek ja. ging dicht. Maar in het ziekenhuis zijn er weer mensen geweest. Die zoveel verhalen hadden. Ja, ja. Dat had er nog bij gekund. Dat had er nog bij gekund, ja. Weet je. Maar ja, het was, toen was het boek al uit. Dus nou, kijk maar naar het volgende boek. <laughs> ja, zo is het. Nee hoor, nee hoor. Nee, hoor. Ja, ik vraag gewoon een Kees of u een vervolg had. Ja. Ja, nee, maar dat red ik zelf niet meer. Ik ben blij, als ik, want ik word dan 8 oktober, dan word ik 90. Nou, vind ik het dat ik het gehad heb. Dat ik mijn best gedaan heb. He? Ja. Dat, dat kunnen we zeker ja. wel stellen, hè? Weet je wel, als ik, als ik ook niet, er niet meer ben, de liedjes gaan door. Dus als ze me willen, horen, la, kopen ze een plaat of een boek. En dan ben ik er weer. Oh. Ik, ga niet, ik ga niet zo gauw weg. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zit met een dichte strot, hoor. Is is zo'n lieve vrouw, jongens. Ja, dat is zo. Ja, ik hou heel veel van de mensen, hoor. Ja, en al kijk, dat is allemaal voor je komen. Dat is toch niet te geloven, eigenlijk. Oh, yeah. ja, mooi, hè? Ja, fantastisch, ja. En dan, uh, Mick Harre is ook voor u gekomen, hè? Ja, die komt speciaal het boek uitreiken. En Kees, dat is eigenlijk mijn buurman. En die ken ik al jaren, natuurlijk. Maar die kent mijn hele, mijn hele leven, want die heeft 35 jaar bij de Telegraaf gewerkt. En daar is al mijn, in het archief ligt alles, weet je wel. Dus zodoende wist die, hoefde hij niks te zoeken eigenlijk. Weet je. En elke dag kwam hij van langs en dacht zeggen, boodschapje doen voor me. Weet je. Ja, ja, lief. Ja. Lieve man ook, hè? daar hebt u het mee getroffen als ja, buurman. Hè? En ook met zijn vrouw, Marta. Ja, ja, ja, ja. Rika, ik dank je heel hartelijk voor het interview dat ik met je mocht doen. Ik wens je straks een paar heerlijke uurtjes toe. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. En ik, en... Ga, ik wou je ook wel zeggen, ik doe je vader hier bij de groeten. Dat toch mijn grote fan van me is. En hij krijgt een dikke zoen van me. Vader. Ja. Dank je wel, Rika. Veel plezier straks. Ja, jongens. Ik, uh, ik hoop dat jullie het allemaal goed hebben kunnen horen. We moeten het een beetje op de tas doen. Want uh, het gaat straks beginnen en iedereen staat in de startblokken. Dus ik maak dat ik wegkom bij Rika. Dan hebben de anderen de kans om te doen waar ze voor ze kwamen. Hartstikke leuk, Donnie. <laughs> Wat zei ze nou nog? <laughs> Oké, okay, dat was het uh, interview met Zwarte Riek. Ja, ja hè, Zwarte Riek. De oogvaart yeah. kwam al gevlogen. Mijn moeder kreeg angstig omhoog. Ze was bezig koffies en het rood. Zo, dadelijk gaat die uh, boekpresentatie beginnen. Het Wap van Zandvoort. Het boek over deze uh, jonge dame. Dat was toen nog wel, hè? Dat was Zwarte Riek. En uh, ja, mijn wiki was een stijfel kissie En 90 jaar jong, hè, bijna. 90 hè? jaar. Oh, geweldige vrouw. Goed. Even nog even een tussenstandje. Ajax thuis tegen Peksvolle, 0 tegen 0. Oké, okay, nou, dat was hem. Deze uitzending van uh, Zandvoort op zondag. Grr. Volgende week. Dan zijn we er. Op zaterdag weer. Op zaterdag weer. Ja, ja, heel goed. Zaterdagmiddag vanaf 2 uur, wederom CFM live op de zaterdagmiddag. Bedankt voor het luisteren, Dolly. Ook bedankt voor uh, de verslaggeving. En wie nog meer bedanken. En de rest. En de rest. En de rest. Die vijf te nee, zijn. Helemaal goed. Okay. Morgen weer van tussen 12 en 2 live. CFM luncht. Fijne zondagavonddag. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last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 Must always face the curtain with a bath Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance.